Nieuws van 7 uur. We're good. de langste partij ooit. Ook sloegen beide spelers in de hele partij meer dan 100 Aces. Na afloop van de partij werden Isner en Mahur gehuldigd. Isner speelt in de tweede ronde tegen Timo de Bakker. Het weer. Vanavond nog lang warm. Morgen wisselend bewolkt. Met temperaturen tussen 19 graden op de Wad en 25 graden in Limburg. Het weekend zonnig en ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. De nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland Lekker lekker uit en zie je het zelf. In zeker Sandvoort zit jij op de eerste rij 45